ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Soudaan is om 6 uur een staakt het vuur ingegaan. Wat betekent dat er 24 uur lang geen geweld zou worden gebruikt door de strijdende partijen. Maar volgens ooggetuigen in de hoofdstad Khartoum wordt er toch gevochten. Volgens de VN zijn er sinds het begin van de strijd in het Afrikaanse land vijf dagen geleden meer dan 300 doden gevallen. En ruim 3000 mensen raakten gewond. Nederland bereidt ondertussen een evacuatie voor. Ze sturen twee transportvliegtuigen die kant op om Nederlanders die vastzitten in Soudaan op te halen. Na twee vernietigende rapporten van het RIVM en de Onderzoeksraad van Veiligheid over het bedrijf Tata Steel in IJmuiden... was de directeur vandaag in de Tweede Kamer om te praten. In de rapporten staat dat het staalbedrijf nog steeds veel kankerverwekkende stoffen uitstoot... De directeur kreeg via Tweede Kamerlid Kiki Hagen een map met vragen... over de gezondheid van mensen in de buurt. Ja, ik heb het hier, hier bij me. We hebben van mevrouw Hagen een pakket gekregen. Zij zijn zoveel vragen. Wilt u daarop terugkomen? En we hebben zo net toegezegd dat we dat ook in het openbaar zullen doen. Moet even kijken in welke vorm we dat gaan doen. Hij belooft beterschap en zegt dat hij dus alle vragen gaat beantwoorden. En we weten nu hoeveel geld hackers willen hebben van de KNVB. Volgens RTL Nieuws eisen ze meer dan 1 miljoen euro. De voetbalbond werd begin deze maand... Maand gehackt. Online criminelen hebben kopieën gemaakt van gevoelige info. Zoals paspoorten en de contracten van Oranje Spelers. En ze dreigen de boel op straat te gooien als de KNVB niet binnen een paar dagen betaalt. En handjes op elkaar voor Merle. De Amerikaanse vrouw heeft een, met een zeemeerminnenstaart... bijna 50 kilometer gezwommen... deed ze in een baai in Florida. En ondertussen verzamelde ze ook het afval dat in het water dreef. Fris was het niet altijd, vertelt ze. Er waren plekken waar het een toilet en Er waren veel zeegras. En ik moest through like een viking yeah. Through Door de zeegras. En dan heb ik jellyfish. Ja, ondanks de kwallenbeten haalden ze 10 kilo plastic op. En mermaid Merle heeft met de zwemtocht ook een wereldrecord te pakken. Dan nog het weer. Vannacht raakt het bewolkt. Ook morgen blijft de, de bewolking het grootste deel van de dag hangen. Er kan ook wat regen vallen. Het waait ook nog, nog eens hard. En het wordt een graad of 11. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ja, Tender. -tender ja, is een, wat ik noem een typisch Cooder nummer. Maar typisch? Ja, ja, in de zin ja. van, van de combinatie van, van die gitaarondersteuning en zijn zangstem. Dit is ook een nummer wat hij zelf geschreven heeft. Oké. Okay, Het yeah. gaat een beetje over uh, ja, dat, dat je nooit te lang moet luisteren naar de praatjes van mannen. Dat zal dat wel praatjes hebben. <lacht> <lacht> dat je zelf niet tekort moet doen. <lacht> ook uh, ook dat, dat betreft. Wij gaan mooi. gewoon door, hè? Ja, ja, <lacht> ja precies. En, uh, een praatje is nooit gebruikt.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 altijd wel uh, dat is heel goed gelegen en vooral van die, soms van die sfeerbeelden, want daar kon je dan zo mooi zo'n slidegitaar <laughs> onder, uh, ja, bedoeld, onder ja. Uh, uh, ja. brengen. En het is mm. voor de commercie natuurlijk ook wel prettig, hè? want ja. hij, kan wel van van ja, hij kan er blijkbaar wel van leven van zijn muziek. Ja, hij kan ruim leven van zijn muziek. Ja, okay. ja. En vroeger, oh, oh, ja. vroeger, vroeger, vroeger of, ook al wel. Ja? Uh, yeah, yeah. Dus het redelijk snel. En dat komt voor deel natuurlijk ook wel doordat ik denk een aantal van die sessiemuzikanten die veel mee ja, speelden, verdienden daar ook wel redelijk aan. Dus die konden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 Ja, het is toch leuk om dat toch weer eens te horen. Zo van, van de andere kant, die Rijkkoeder. Ik, ik kende zijn naam wel. Ik, weet hem. Ja, ik heb me altijd in de countryhoek gedouwd eigenlijk. Ja, ja, ja. nee, country heeft hij niet zoveel mee te maken. Gek eigenlijk. Ik uh, dat uh, ja, toch in ja, mijn hoofd. Ja. Dan, ja, het zo, het ja. zat wel overigens. Ja. Uh, ik kan me wel eens vertellen. Het zat wel een beetje in zijn jeugd. Uh, dat hij, hij is wel opgegroeid mm -hmm. met dat uh, zijn ouders ook een beetje in die volkmuziek ja. zaten. En die volkmuziek ja. en sommige vormen van countrymuziek waren ook wel met elkaar verweven. Ja. Dus hij heeft dat wel, wel meegekregen in zijn jeugd. Maar hij ja, is ja, zelf ja. eigenlijk ik toch wat sneller die ja, ja. wat meer die blueskant opgegaan. Ja, ja. ja. a tree Now that kind of man he ain't got as much sense as a music You know everyone don't love you They're just a plain of a rowdy man. can't let other women alone. And there's lots of good men that wants to marry, and they wants to live well at home. But every time they turn you back, there's a man there asking, Doc, is he gone?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 het is echt een prachtige nummer. Okay, ja, ja. Ik denk van, weet uh, je, ja. als je ooit maar één nummer mag kiezen waarmee je dan onbewoond eiland uh, ja, zou, ja, echt, zou moeten gaan. Daar zou wat mij betreft, wat mij betreft, dit wel een hele goede kandidaat zijn. Oh, ja. Te gek ongelooflijk, <laughs> ja. ja. Hij heeft zichzelf toch altijd wel blijven ontwikkelen, hè? Uh, nieuwe wegen zoeken en zo, Ja, zo ja. Baan, maar, ja. ja hij heeft nooit uh, stilgestaan. Uh, nee, ja. Ja, dat is goed, ja. ja. Misschien ook omdat hij muzikant was en toch een beetje uh, niet de, de fame opzocht of zo, dat hij toch een beetje. Nee, en uh, en ook, ook daardoor kom je natuurlijk ook wel veel in aanraking... met allerlei soorten muziek. Uh, dat denk, als je, waar, als je ja, in een bandje zit ja, en je, bent, ja. Ja, je speelt een bepaalde stijl... Ja. Ja. Ja, dan blijf je dat toch min of meer doen ja. dezelfde tijd. Ja, en dan heb je ook minder ja. contacten vaak met andere muzikanten... Ja. buiten die band. Uh, en dat is bij hem natuurlijk wel zo. Uh, ja. En, ja. Uh, vandaar dus dat, dat je ook ja. uh, ziet dat daar ook zoveel verschillende... ontwikkelingen zijn ja. ja, Ja, want ja. Hij heeft ja. ook nog een, uh, een jazz-LP gemaakt. Ook nog? Nou nou. Ja, en daar gaat hij eigenlijk... ...terug naar eigenlijk het begin van de jazz... ...ook in de tijd van Biggs en, en Louis Armstrong... Uh, ja? ...helemaal aan het begin, oh, okay. eigenlijk hele traditionele jazz bijna... Zo. ...waar uh, paar prachtige, prachtige nummers ook wel, uh, wel opstaan... Ja. ...en dat heeft hij eens, dan maakt hij eens zo'n uitstapje tussendoor... ...en dan de <laughs> maar, volgende dan nou, is dat weer een beetje meer ja. terug naar uh, zijn, zijn oude tijd. Uh, ja, op, inderdaad, uh, ja. Ja. Ja, ja. ja. Maar ik denk dat, dat het wel het leukste is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 ja, al die stijlen, Afrikaans, uh, Mexico, Hawaii uh, zo, wat je allemaal zegt, ja. dat is ongelooflijk. Latino-muziek ja. ook. Die ja. uh, ja. wereldmuziek, uh, ja. Ja, dit is wel leuk om die verschillende stijlen te, te, te zien. Ja. En, en ja, zijn, zijn gitaarspel, zijn slidegitaar, blijft daar natuurlijk wel een verbindende schakel ja. allemaal tussen. Ja. Ja. Ja. Maar de, de, de soorten muziek is. Een een een weer ja. Ja, uh, en heel ja. anders. En dan maak weer een bluesplaat. Dat was dan. Uh, bijvoorbeeld ook ja. naar aanleiding van een film. Uh, weer filmmuziek, wat dan helemaal terug gaat naar de, naar de, de blues. Ja, uh, ja heerlijk, En dan de volgende ja. is het dan ja. weer een meer een, zeg maar, een Spaanstalige plaat. En ja. uh, de combinatie is ook wel erg leuk. When a fellow has the blues. Trouble all his life When he's always grumbled and never happy Living with a scolding, aggravating wife It would help him just the right way, don't, don't you, you see? And if he gambles when he's in the town or city Tell him what he ought to do to gain the crown Lend a hand and do not fail to show him pity Always lift And If he's failed in everything that he has tried, try to lift his load to help to bear his burden. Let him know that you are walking by his side. And if he feels that all is lost and he is falling, try to place that hole. I never, never. gitaar solo begrijp ik, hè? Nee, dit, dit, nee? Ja, dit is die Viva Cy Quinn. Uh, ja, dat komt van een live plaat. In de nee. tijd dat hij met die band van Flaco Jiménez uh, okay. optrad, ja. hebben ze een live uh, plaat gemaakt, een hele mooie plaat. En daar speelt hij ook wel veel lange uh, slide gitaar solo's in nummers als Dark End of the Street ja? uh, van Zohan, Champagne, okay. uh, uh, uh, van, van uh, Dan Pen En um, want dit is een, een, eigenlijk een medley van twee nummers: Viva Sequin, een, een, een, een Latijns-Afrikaans uh, yeah. nummer, wat Flaco uh, Jiménez uh, vaak speelde. En Dory Me is een nummer van Woody Guthrie. Wow. En dat gaat, hij heeft veel nummers van Woody Guthrie gespeeld. Dat gaat echt over de trek van uh, in de jaren 20 en 30 uh -huh. weer van arme mensen vanuit... De goudzoekers. Kansas, ja. vanuit Tennessee... Ja, uit, naar ja. Californië. Die allemaal ja. naar Californië... dat was het beloofde land, wilden ja. komen. En uh, daar wordt dan eigenlijk... voor gewaarschuwd door mensen die daarvan... denk eraan. Uh, het is niet allemaal roze maanden schijnen hier. En, ja, ja, ja, ja, you yeah. better have that do -re Anders dan word je niks... Uh, <laughs> ga alsjeblieft terug. Ze werden eigenlijk bij de grens van Californië... door de politie vaak al tegengehouden. En wat is de do -re dan? Uh, nou, de do -re is dat je het hebt...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 Ja, zeker. Toch wel? Ja. Okay, ja. Hij is zei. eigenlijk wel een beetje in hetzelfde idioom blijven schrijven. Van, mm -hmm. van uh, ja, dus kritische teksten, uh, werkende yeah. mensen. Zo dadelijk zien we daar een voorbeeld van. Ook uh, in het kader van uh, de, bijvoorbeeld de altalloze Mexicanen. Die probeerden de grens over te steken. Ja, de Rio Grande ja, over te steken. Ja. En daar ook okay. in ellende terecht kwamen. Ja. Ook uh, zeer bewogen teksten ook uh, die hij oh, schrijft. Uh, Dat ja, heel mooi. Ja, heel ja. mooi. Dus echt wel een uh, sociaal iemand, eigenlijk. Ja, ja In zijn muziek, in teksten en zo. Ja, en, ja. ja. En soms ja, zelfs ja. zodanig dat. Ja, zo'n platenmaatschappij vond dat niet altijd leuk. Nee, dat, nee, nee, dat okay. kon ze niet altijd waarderen. Het is natuurlijk zo als je ja, een plaat maakt, ik noem maar wat, in de tijd ook van de presidentsverkiezingen. en je, ja. je kiest zo nadrukkelijk partij voor, voor ja. een van de kandidaten of tegen een ander. Dan ja, ben je de helft kwijt inderdaad. Dan ja, ja, ja, ja, ben je ja, de, ja. de helft van je potentiële kopers die ja. daar ja. een beetje kwijt Zo'n platenmaatschappij ja. bekijkt dat natuurlijk toch anders. Ik zeg het anders inderdaad. Dus ja. Denkt, ja, moet je je nou zo uitspreken? Dan vervreemd je ook mensen ja. van ja, maar, ik vind dat je.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 Tour, uh, World Record label van, yeah. van nog, geloof ik nog wel aan Warner Brothers uh, gelieerd, maar uh, heeft hij ook platen op eigen labels uitgebracht uh, en dan was hij daar inderdaad veel minder afhankelijk van en was gewoon ja. meer, had niet ja. zoveel naam dat hij dat ook zelf kon. Ja. Ja. in the paperwork, always say, hey, and if you ain't got that Dore B, boy, you ain't got that Dore B, well, you better come back The beautiful Texas, Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee, Is going to work out fine? Ja, yeah, dat was van de AP Bob hey. Till You Drop, waar ook dat Little Sister op uh, staat. Ja. Yeah. Uh, en daar staan een aantal wel populaire nummers op. Maar deze had ik speciaal gekozen, omdat het een prachtig nummer is. Het is een instrumentaal nummer. I think it's going to work out ik fine. Ik alleen maar prachtige nummers. Ja, dat ja, ja, ja, ja. Nou, heb ik zo ook uitgekozen. Ja. Ja, dat zal het zijn. Moest, ik moest al zoveel kiezen, want er ja. was er wel meer. Maar, ja, ja. Sorry. Ja. Nee, dit, is nummer, dit is een nummer, ik heb ook de oorspronkelijke versie van I Can Tina Turner. Is dat? Oh. Uh, I think it's going to work out fine. Ah. En wat wel bijzonder is aan dit nummer, vind ik, dat is hij speelt eigenlijk met zijn gitaar niet zozeer de melodie van dat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 Wat qua, ja, she loves you, yeah, yeah, ja, ja, precies. De ja, ja. context dat was nog al niet altijd geweldig. Nee. Maar het had kennelijk ook een functie. In die ja, zin. dat geloof uh, ik ook, ja. ja. ja. ja, ja. Het past ja. wel ja. bij, ja. Ja. ja. Misschien ook uit die tijd natuurlijk, ja. Pas ja. daarna ging eens wat iets dieper in binnen, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. ja. Maar uh, Rijkoenen was dat dus beter inderdaad. Ja, ja, ja. Maar hij heeft ook wel veel nummers opgenomen van anderen. Ja, nee, dat klopt. Alleen die begintijd, maar ook wel een aantal, ja, wat bekender, bijvoorbeeld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 Out of een cover. Dat is, je geeft daar gewoon je eigen draai aan. Ja, dat is inderdaad wel een mooie insteek. Daar ja. ja, heb ik niet ja. over nagedacht.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 Ja, uh, wel anders, een ander ja. soort nummer wordt. Uh. Ja, dat wordt zeker een ander nummer. Uh, ja. En natuurlijk, het hele arrangement kan je veranderen. En, uh, ja. Nou ja, dat, dat doen de artiesten natuurlijk sowieso, ook al als ze uh, ja. akoestisch optreden, van ja, een nummer wat ja. bekend is in een ja. elektrische versie. Ja, het kan toch ook niet in, we hebben maar twaalf noten. Dus ja, ja wat, uh, als je zo. ziet wat er allemaal mee gemaakt is het dan ja, ja. erg knap, hè? Heel wat uh, variaties mogelijk. <laughs> nou, hè? inderdaad, ja, ja, ja, ja, ja. Heerlijk, Ja, ja. Dan krijg het, Down in the Boondocks. Ja, Down in the Boondocks, dat is dat, dat nummer wat Joe uh, Saus had geschreven. En het mooie hieraan is ook dat achtergrondkoortje... wat je hier indrukkelijk hoort okay. oh, ja. uh, van uh, Bobby King, mm -hmm. Terry Evans en Willie Green... die dat ook helemaal samen invullen met uh, Coder. Dat is een, en... Uh, wat dat betreft uh, ook een mooi dat voorbeeld het, ja. Van, ja. van hoe ja dat ook onderdeel het is niet zomaar achtergrondvokaal meer. Het is gewoon een nee. onderdeel van het nummer en uh, ja. ook heel wezenlijk. Dat is aan de voorgrond verplaatst eigenlijk. Ja, ja. Ja. Ja. En dat deed je ja. dus met zijn live concerten ook. Uh, waar sommige okay. nummers heel uh, ja. uitgesponnen werden en waar uh -huh. dat koor dan ook een hele uh, rol in kreeg. Ja. Uh, daarbij. Uh, ja. Ja. Heel mooi.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 altijd heeft uh, gekenmerkt was natuurlijk dat slidegitaarspel ja. en hij zei ook wel eens van, ook als hij gevraagd werd om filmmuziek uh, te mm -hmm. maken ja. uh, met zo'n slidegitaar onder, onder bepaalde filmbeelden dan waren er sommige regisseurs die dan wel zeiden tegen hem van, je moet het wel een beetje licht houden. Licht? Uh, ja, in de zin van niet dat, dat vette geluid van die oh. slide Zijn ja, ja. Nou, dus ja. wel als zo'n regisseur dan zo begon. Ja. Dan ging ik meestal uh, ging niet terug op zo'n verzoek in. <laughs> nee, daar hield ik niet van. Nee, nee. nee. <laughs> ik moest wel de vrijheid hebben om, nee, om daar nee, zelf een invulling aan te ja, geven. Ja, ja. <laughs> en, uh, dus dat, uh, en dat kenmerkte hem dan wel. Uh, maar.. Uh, ja verder heeft hij ook wel ja, allerlei verschillende vormen van, uh, van stijlen ook gespeeld en ja. gemaakt en niet alleen maar de slide gitaar. hij speelde ook mandoline, ja. hij speelt nou ja alle staarinstrumenten okay. speelt hij ongeveer dus dus. misschien wat je ook zei, die wereldmuziek, dat hij dat toch wat dichter heeft gebasis, of misschien meer in de aandacht ja, zo, ik denk, ja. Nou ja de, de, her, kijk het grote voorbeeld was natuurlijk voor de bredere publiek, later die Buena Vista Social Club. Ja, uh, ja, en ja. Daar had natuurlijk nooit iemand van gehoord als Ray nee. zich daar niet mee uh, uh, laten we zeggen, nee. als hij naar Cuba was gegaan, om ja. die oude muziek daar... te Want hij is uh, alleen geproduceerd, niet meegespeeld. Nee, hij speelt ofzo. ook mee. Ook ja. speelt? Okay. Nee, ja, dat is ja. het leuke wel, vind ik ook, dat hij eigenlijk een heel bescheiden rol daarin speelt. Dus je hoort af en toe wel de, de, de, de, op de Zoals, achtergrond ja. vooral uh, de, soms de slidegitaar van Kuder. Uh, mm -hmm. Maar hij zingt niet. En hij, hij uh, okay. speelt eigenlijk een ...heel bescheiden rol en heeft ook alle credits... ...gaan ook naar die oude Cubaanse muzikanten. Ja, dat is ook wel het mooie. Ja, ook in ja, die, ja. die film van Wim Wenders ...die hij daar ja, gemaakt heeft... Ja, daar ja, zie je dat ook nog dat heel leef, mooi ja. terug. Ja, daar ja, leest er nog eentje Ja, ja, ja. Ongelooflijk, ja. Ja, ja ik heb ja. ooit... ...maar dat komen we wel bij... ...als we het nummer laten horen... She loves me, but I don't fit her society Lord, have mercy on a boy from down in the boondock Now every night I watch the lights in the house up on the hill Well, I love a little girl who lives up there And I guess I always will Daddy is my boss man So I'll just have to be content And see her whenever I can Take a trip all Down in the boondocks take a ride on Down in the boondocks The people put me down Cause that's the side of town I was born in See, I love her And she loves me I don't fit the society. Lord, have mercy on the boy from down in the boondocks. One fine day, I'll find a way. And I'll never, never will look back Till that morning I'll get in sleep And I'll save every dime But tonight she'll have to steal away see me one more time Get together now En dan komen we bij de Bewena Vista Social Club. Ja, ja, dat yes. was, dat was, uh, ja, misschien is dat commercieel wel een van de grootste successen eigenlijk geweest van, yeah. uh, van Ray en uh, hij was altijd al gek op de ja, vooral jaren 50 uh, en begin jaren 60 muziek, muziek ja. op Cuba. Ja. En hij is toen daar, uh, daar naartoe gegaan. En kwam eigenlijk via een tip van iemand daar in aanraking met. Van je moet dus eigenlijk naar de opnames, oude opnames van Buena Vista Social Club oh, gaan okay. luisteren. Uh, dat was er had, al. Dat, ja. dat was er eigenlijk al. Ah. Maar die speelden voor deel niet meer. Uh -huh. uh, die waren ook allemaal flink op leeftijd. Ja, ja. Of uh, ja. speelden. Ja. als solo-muzikant. Uh, en ze hebben toen eigenlijk via ook die uh, Cubaanse connectie hebben ze ja. zoveel mogelijk contacten gezocht, mensen daarbij okay. gezocht. Ja. En toen die, uh, die groep uh, daarmee gaan, in de studio ingegaan, ja. gaan optreden, gaan oefenen. En uh, ja, eigenlijk tot, compact, tot die ja. muziek ja. Uh, gekomen. En het waren ook niet allemaal, van deel speelden ze nummers die die muzikanten eigenlijk 20, 30 jaar daarvoor ook gespeeld hadden. Hè? Dus ja, ja. dat Chan Chan ja. van, is ook ja. een voorbeeld daarvan. Dat was okay. een, eigenlijk een nummer van Compay Segundo. Okay. De oude ja. gitarist en ja. zanger die daar ook in de jaren 50 op Cuba al een hit mee had uh, ja. gehad. Ja, leuk hoor. En dat namen ze ook op. Ja. Uh, prachtig nummer. Ja, ik zat toevallig jaar. in uh, was 2002 of 2003. Ik weet het niet ja. helemaal zeker. Was ik in Italië. Had ik een week gewerkt daar. Met een Italiaanse collega van me. Aan een ja. uh, project. En een artikel. En hij bracht me terug naar het vliegveld. En toen ik daar aankwam.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 wel, ja, ja. Ja, ja, ja. Heel goed gebutst. Ja. En uh, ook, uh, ook helemaal niet, uh, niet blasé of vervelend of ja, zo. Ja. Uh, maar toch hebben die, die Kubanen zo'n dus uitstraling wel. Ik ben er ook geweest, maar het is, ja, het is een heer eiland eigenlijk. Ja ja, het is ja, heer, ja, heer. ja, ja ja en uh, okay, Ik ja, denk ja, hij is vanaf. voor mij, ja, binnen het jaar daarna is hij, is hij oh, okay. of ja, leuk. Oh jammer. Hij dat ja. natuurlijk, maar, uh, maar ja, het was wel ja, een, een bijzondere ja. ontmoeting. Ja. Ja, ja. ja, toch goed dat die Rijkoelen dat toch weer... Uh, teruggehaald heeft eigenlijk en ja, uh, onze, onze ja. aanbouw. Nou, en wat ik mooi vond is vooral zijn aanpak waarbij hij zelf.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 Dat die oude ja. Ja. muzikanten, ja. is Ibrahim Ferrer, ja. de zanger, en die komt bij Segundo, die krijgen echt ja. alle credits uh, daarvoor. Nou zeker, ja. Ja. Ja. ja. Denk je dat dat de belangrijkste Rijkhoeder is geweest? Of gewoon een totale oeuvre? Ja, zo? ik denk wel een ja. beetje zo'n totale Door. oeuvre. ja ja, okay. ja. ja. ja. ja. ja. En, uh, ja, hij heeft natuurlijk altijd hier toch die eigen stijl gehad. En, en ja. eh, ondanks al die, die uitstapjes naar die al die ja. verschillende soorten muziek. Ja, en, ja ook al het vermogen om over die grenzen heen te stappen. En, en, ja. en zich ook echt te verdiepen. Hè, dat, dat, als je zo'n die plaat met Ali Farka Tauré... Uh, dat is Afrikaanse uh, ja. gitaarmuziek in feite. Ja. En, met ook Afrikaanse zang daarbij. Mm -hmm. En daar speelt hij ook een, een hele dienende rol. Uh, en, Oké, okay. en, uh, ja. ja. Je hoort ja. okay. zijn slidegitaar ook... En, en, en Ali Touré is ook een hele goede gitarist. Uh, ja, uh, je hoort het wel, maar hij laat het eigenlijk toch van heel belangrijk deel bij Ali Catouré. Uh, ja, ja, ja. Ook net als bij Venevista, visser Ja, hij is niet belangrijk. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Hij domineert helemaal niet okay. daarin. Ja. Ja. Ja, we hebben er bijna twee uur naar nou, mooie verhalen, mooie muziek geluisterd. Uh, maar nog een keer: als we, als we iemand willen overhalen om Rijkuur te gaan luisteren, waar moet hij naar gaan luisteren?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 die die nummers uit de Great Depression uh, tijd... Ja, die al zeker. nadrukkelijk over ja. dat... Uh, maar je vindt het wel toegankelijke muziek? Het is niet zo dat... Ja, ik vond het wel... Ja, dat is mijn persoonlijke keuze natuurlijk. Mm -hmm, maar ik, ik vind het ja. wel toegankelijke muziek, ja. Okay. En, en ik weet nog wel... want ik was in mijn vriendenkring dan, dan... een van de eerste die hier veel naar luisterde... en dat ik ook wel mijn vrienden kon overhalen... om daar ook enthousiast voor kijk. te ja. worden. En, uh, ja, dus het dus ja, is niet zo dat het nou dan, helemaal... Ja. alleen maar een soort niche in de niche bleef of zo...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 Deze is ook een uh, liefhebber van Rykoeter. Dus uh, okay, we zijn ook nou, nou, dan heb je er ook twee geweest. <laughs> ja, ja, ja, Dus nee, dat, dat is het probleem niet. Uh, okay, dus ik denk dat dat toch steeds mooi is. Dus daarmee beginnen. Niet, niet die uh, uh, bekende zoals uh, Chicken Skin Music of zo. Ja, is dus iets later. Ik, ik, zou, mm. ik zou beginnen met inderdaad Into the Purple Valley. Okay. Uh, dat vind ik wel, uh, wel een. Uh, nou, luister, ja, ze is. weten wat we moeten doen morgen. Huh? Ja. <laughs> ja. ja. Spotty van Want we komen nu eigenlijk bij uh, volgens mij ook een belangrijk onderwerp. Of een... Uh, een belangrijk deel van Rijkhoornissen leven. Het maar Merhal. Ja, ja. ja, de Stersmerhal, daar ja. is hij mee begonnen... in uh, 60 jaar geleden in die Rising Suns. Met dat Road blues wat we in het begin hebben gehoord. Ja. En vorig jaar heeft hij eigenlijk, en daarmee is de cirkel na 60 jaar eigenlijk weer rond, ja. heeft hij weer een plaat gemaakt met Tesh Mahal samen. En ook met zijn zoon, Joachim Koeder, ja. die daar uh, de percussie speelt. En uh, dat zit helemaal, vrijwel helemaal in de bluesmuziek. Dus de oude oorspronkelijke muziek, ja. waar uh, okay. zij met z'n tweeën toch heel veel liefde voor hebben. Tesh ook een goede gitarist, maar ook vaak mondharmonica spelend. Ja. en en uh, Ray op uh, gitaar okay. en uh, de, die LP is eigenlijk bijna helemaal gewijd aan het werk van Sunny Terry en Brownie McGee een bekend blues uh -huh. uh, yeah. duo yeah. Uh, waarbij ook de een mondharmonica speelde en de ander uh, gitaar yeah. en heel veel nummers hebben geschreven en okay. gemaakt. Yeah. Uh, ik heb ze ooit nog gezien. 1971, ja, op. op een Folk and Blues Festival in, in Lincoln, in Engeland. <racht> het en dat was echt geweldig. Ja. Die twee oudere mensen, want de rest van die muzikanten, dat waren bijna allemaal jongeren, maar ja. die twee oude muzikanten die daar te zien en wat zoveel overtuiging en warmte daar te spelen, ja, dat ja, was heel mooi. Ja. En dus ik vind het ook wel mooi dat ze... Dat ze He, met z'n tweeën samen terugkomend een beetje in die harmonica en gitaarstijl, ja. en dat ze ook een ode maken aan Sanitary oh, en Browning. Maar het is ook weer een bluesplaat geworden. Eigenlijk. Ja, dat ja. is eigenlijk ja. in belangrijk, belangrijke mate een bluesplaat okay. geworden. Dus ja. Tesh is dat een blues? Uh, ja, Tesh is eigenlijk, ja, hij heeft, hij heeft meer stijlen. Mm -hmm. uh, ik, ik, ik heb ook wat platen van Tesh waarbij hij bijvoorbeeld ook meer in die West-Indische muziek zit. Met ja, steel drums okay. en zo. Dat oh, is ja. ook wel heel yeah. mooi. Uh, maar hij is, hij is in wezen eigenlijk altijd wel een bluesman. Okay, gebleven. dat vind dat wel mooi. Ja. En ja, we ook zeker die combinatie luisteren. van ja. zijn, zijn Monica en zijn gitaar en, en in dit geval dan die combinatie van die twee. is <laughs> ook echt wel heel mooi. <laughs> nou, ik heb een paar dingen onthouden. Prachtige muziek. Ja, ja, ja, ja, het. <laughs> ja, ja, ja. Je nou kunt al zien ja. waar het hart vol van ja. is. dan loopt de mond van over. Dat geldt natuurlijk in, voor ja, mij ook. Ik denk bij een hoop luisteraars. is is toch wel een. Uh, ja, een e opener, laat ik het zo maar noemen. Zo ja, ja, ja. rijk koerig is geweest. Dus. Ja. Mag ik jou hartelijk bedanken voor al deze mooie eh, verhalen en mooie muziek. Ja, He? en, en uh, dank dat ik dat hier mocht uh, vertellen ja. en met jou komt delen. Ja, okay. ja. Hartstikke bedankt. Ja, ja Oké, okay, graag gedaan.